...onder het college, dan denk ik dat we deze vanavond hadden kunnen behandelen, deze nota. Maar ja, het is niet anders. Het is gelopen zoals het is. En uh, wat, wat betreft de projecten, ja, sorry, maar dan hou ik even de spiegel naar uzelf als raad. En dan spreek ik even naar OPZ, die uh, dat aanhaalde. Niet u de interruptie. Dat u daar de schuld van bent, maar... U krijgt de interruptie van GroenLinks, u kunt het voorspellen. Erin. Ja, ik dacht het al. In het doel. Ja, voorzitter. Allereerst, wij hebben geen college opgeblazen. Wij hebben namelijk niemand weggestuurd of wat dan ook. Het college heeft, is opgestapt. Uh, wij hebben als partij zijn de openingen geboden om nog te praten wat betreft de amendementen, Maar daar gaat het mij nu niet om. Het gaat mij om iets anders. En dat is namelijk dat in dit stuk letterlijk staat vermeld dat het opstellen van de parkeernota tussen haakjes nieuw beleid in kwartaal 4 van 2021 komt. Dat heeft niks te maken met het feit dat een college weg is gegaan. Dat heeft gewoon te maken met dat wij dat nog op dit moment niet hebben en dat het dus er dus nog niet aan zit te komen uh, wat dit stuk betreft. En dat was mijn vraag. Dank u wel. Dan ja, ja. Nou, dat is waarschijnlijk een ander stuk dan ik. Want hier staat gewoon in de planning dat hij uh, deze periode gewoon afgerond gaat worden. Maar goed, uh, dat zal aan, uh, aan de mijn uh, PC liggen. Ik had net ook al geen ontvangst, dus dat zal best kunnen. Ik had het net over uh, projecten. En ik had het trouwens niet over dat u uh, het college omvergeblazen heeft of wat dan ook. Ik heb alleen maar gezegd dat de u de heeft zelf een bom gegooid Dat is wat anders. Oh, is dat wat anders? Ja, dat oh. is heel wat anders. Yes. Hij ging niet af. Heren, dat kan. mevrouw, dat kan. Dat is heel goed mogelijk. Kom, kom. Ja, ja, ja. Ja, dat kan. Over projecten gesproken, dan wil ik toch even de spiegel naar deze raad zelf houden. Die projecten ja, die komen inderdaad niet echt los, dat klopt. Maar goh, hoe komt dat nou toch? Omdat genomen besluiten soms onver worden geworpen, zou dat kunnen? Dat het daarmee te maken heeft. Volgens GBZ is dat namelijk de grootste oorzaak. De raad zelf die ervoor zorgt dat dingen op de lange baan geschoven worden. Maar goed, daarvan akte. En uh, dat is onze mening. En uh, voor de rest, u, uh, voor, u bent uh, voortvarend op weg uh, met, met uh, het uitvoeringsprogramma. Daar zijn we blij mee. GBZ, hartelijk dank. Hallo. Even na. Meneer Kramer, interruptie, nog? Een ja, ik reactie? heb wel even een vraagje aan uh, mevrouw Van der Veld. Want uh, ik kan me niet herinneren dat wij de afgelopen twee jaar dat wij hier zitten als raad, dat wij hier een besluitvorming hebben gehad over projecten. Dus uh, als uh, zij daar uh, wel kennis van heeft genomen, dan hoor ik graag welke projecten dat betreft. Och, ik noem Dank er maar Dank u meneer een. Kramer, mevrouw Van der Veld. Ik noem er maar één, meneer Kramer. En dat heeft te maken met een, een, ja, een, een zaak waar openzet nogal op diep in zit, volgens mij. En is Watertorenplein. Daarvan is het, het hele gebeuren is totaal onver gegooid. Er is een genomen besluit, is dus gewoon van tafel geveegd. En dan zeg ik, dan krijg je ook vanzelfsprekend vertraging. Wellicht hadden die witte huisjes met die schattige rode dakjes er al lang gestaan. Nou, volgens mij... Meneer Kramer. Volgens mij is de Kramer, vertraging ontstaan. Ik geef u gelegenheid om te praten en dan gaat u wat. Dank zeggen. u wel, voorzitter. Kramer, nou, volgens gaat u mij gaan... is uh, zeg maar de vertraging ontstaan in de vorige periode, kan ik me nog herinneren. Daar was een wethouder van een of andere GBZ. Uh, de naam was Demmers, die nogal uh, vreemd heeft geopereerd in dat uh, dossier. Waardoor er een behoorlijke vertraging is gekomen. Meneer Kramer, en, ik heb het, het gevoel rest... waar hier, dit hier naartoe gaat en ik wou dit. Nee, maar misschien een klein bommetje. Ja, ah, nee, maar dat komt goed. Maar, maar u de Veld. Kunt, nu kunt u dan toch wat terugverwachten natuurlijk. U bedoelt natuurlijk dat bommetje waarvan het bleek dat hij met een sisser afgelopen was. Dat bommetje bedoelt u. Oké, okay, mevrouw Veld, hier laat bij. Dank u, vriendelijk. U bent met dit betoog ook klaar? Dat was ik al, maar ja. Nee, oké, okay, dank u. PvdA, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, er is al veel gezegd over het uitvoeringsprogramma ter kennisname. En dat doen we dan ook. En in het verlengde van wat we net bij de jaarrekening gezegd hebben, is het uiteraard teleurstellend als ambities niet gehaald worden. En ook als investeringen en dergelijke doorgeschoven worden. Zoals het voor de derde keer nu is dat de cultuurnota verschoven wordt. En uh, GroenLinks heeft dat ook al aangehaald. En het heeft weinig zin nu om erover door te zagen. We moeten vooral kijken naar de toekomst, zorgen dat we dan die slagkracht en die investeringscapaciteit eh, hebben. En uiteraard maken wij ons zorgen over de rest van het jaar. De coronamaatregelen en de tweede golf. En wat ons te wachten staat. En we verwachten flink wat aandacht voor de inkomenssituatie voor onze inwoners. En belangrijke zaken als parkeren zijn voor onze inwoners zeker van belang. Dus het feit dat dat op de agenda moet blijven staan is voor de Partij van de Arbeid ook een, een uitgangspunt. En dat alles kunnen we alleen maar aan als we dat samen met de bewoners en met de ondernemers gaan doen. Dus dat is die bestuurstijl en die participatie die we met elkaar nodig hebben. En die oproep wil ik ook doen naar de volgende periode. Dank u wel. Duidelijke kritiekeur. Ik geef nu het woord aan de heer, nee, aan de portefeuillehouder, de heer Molenburg. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, er is het nodige gezegd. Wat dat betreft uh, um, ja, het, uh, zijn er niet heel veel concrete vragen gesteld, maar in ieder geval ook wel uh, een, uh, een heldere oproep in de richting van de komende periode tot de volgende verkiezingen van ja hoe pakken we nou in ieder geval de zaken die er staan verder op eh, nou, in ieder geval dank voor de waardering voor datgene wat er gebeurd is maar ook de gezamenlijke constatering dat we aan de ene kant eh, op het gebied van de projecten nog behoorlijke slagen te maken hebben met elkaar nou dat, eh, dat ik daar eh, naar uit om dat met eh, een, een volgende ploeg in ieder geval eh, ook ter hand te nemen en tegelijkertijd ook de constatering die u met elkaar ook heeft dat er ja ook eh, nog een aantal onzekerheden leven als gevolg van de situatie waar we in zitten... ...die ook echt wel zijn invloed zal hebben op de uitvoering zoals we die met elkaar ingaan. Um, voorzitter, ik denk dat... Um, ja, ...er zijn een paar specifieke punten genoemd... ...maar dat uh, beschouw ik ook meer als een oproep in de richting van de partijen die met elkaar... Uh, ...aan het werk zijn om een, een nieuwe constellatie te vormen. Dan kijk ik nog even naar de heer Stichter of ik nog wat die schud. Nee. Dus ik denk dat ik daarmee mijn beantwoording kan afronden. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk ook naar de heer Stichter. Tegen mij ook nee. Dank u, vriendelijk. <lacht> ik kijk gewoon rond. Ik denk dat ik het bij het eerste mij kan laten en ik hiermee afsluit. Maar mag ik u verzoeken, formeel, of dit een hamerstuk is... Wat zegt u mevrouw Koper? Ja, oké, okay, dank u. Dank u, ik is dit een hamerstuk en ik schors voor vier minuten deze vergadering. het nummer Onstage. Ik sluit het uh, Belgische blokje uh, graag af. Met een opname van een nog zeer jonge Toets Tielemans. Een opname 51. Hij was toen 30. En uh, daar stond hij uh, aan het begin van een glanzende carrière. Zullen we maar zeggen. En uh, hier speelt hij ook mondharmonica. At the dark. Meneer Hendricks. Ik open wederom de vergadering en ik heet u nu nogmaals hartelijk welkom. Ik zie voor me liggen de nota grondbeleid 2020-2024, agenda punt 11... Grondbeleid is geen doel op zich, zo begint het stuk, maar een middel om ruidelijke doelstellingen het gebied van wonen, economie, infrastructuur, natuur, groen enzovoort vorm te geven. Zandvoort kiest in tegenstelling tot 2015 voor situationeel grondbeleid. Dit betekent maatwerk per ontwikkeling. En er staat een rood bij mij bij, meedelen dat het raadstuk wordt aangepast in verband met de wijzigingen... ...in de nota grondprijzen bij de wijzigingsvordering. Mevrouw Van Alphen knikte mij en dan, dan is het in orde. Ik kijk u rond en ik kijk weer de eerste opmerking op. CDA, meneer N. Gaat u gang. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, nou, het uh, uh, complimenten met dit stuk uh, wat CDA betreft. Wij kiezen met dit stuk voor uh, situ situationeel grondbeleid. Nou, goede ontwikkeling wat CDA betreft... We zijn een dorp met uh, schaarse ruimte. In iedere ontwikkeling is, uh, is anders. Uh, ook uh, goed te zien dat uh, in het uitvoeringsprogramma, uh, dat uitvoeringsprogramma wonen wordt aangehaald. Hè? Dus dat rekening wordt gehouden met uh, 30% sociale huur, 40% betaalbare middenhuur uh, en 30% uh, overig. Uh, want het is voor het CDA erg belangrijk dat uh, betaalbaar uh, wonen mogelijk blijft in, uh, in ons dorp... Uh, verder uh, constateren wij dat het grondbeleid nog terugkomt in de voor, voorjaarsnota. Nota. Uh, nou, voor zover, uh, voorzitter, dank u wel. Dank u Ik ga toch door met de rij. PvdA. Ja, dank u wel uh, voorzitter. Ja, ik kan me eigenlijk uh, om de vergadering te bekorten uh, aansluiten bij de woorden van de heer de Enstra. Uh, met name uh, wat, wat gaat om het uitvoeringsprogramma wonen. En zoals uh, mevrouw Van der Veld van het GBZ uh, uh, net al aangaf, het is goed gebruikt dat de raad zich houdt aan haar eigen besluitvorming. Dus het is ook plezierig om te zien dat het hier niet verwerkt is. Dank u wel. Dank u, vriendelijk. Mevrouw Van der Veld, gemeente Bales Antwoord. Gbz kan nog korter zijn. We sluiten ons aan bij de woorden van de Partij van de Arbeid. Hartelijk dank. Meneer Van Tichelen. Uh, dank u wel voorzitter. Ja, grondbeleid het is niet alleen uh, maatwerk, maar ook echt best wel uh, specialistenwerk. Uh, in de nota grondbeleid worden nogal een aantal uh, termen gebruikt die niet helemaal uh, gesneden koek zijn voor iedereen. We zouden het wel prijs stellen wanneer in het vervolg daar een korte verklarende woordenlijst aan zou worden toegevoegd. Ten aanzien van uh, grondprijzen ja, heb ik een paar standaardbedragen in mijn hoofd. Landbouwgrond 65.000 per hectare en bouwgrond 250, afhankelijk van de allocatie of niet. En ik zie de genoemde bandbreedte van 200 tot uh, 300 euro. Ja, dat zit daar precies mooi omheen. Dus dat komt ons uh, marktconform uh, voor. Uh, voor de rest lijkt dit ons een um, hamerstuk, voorzitter. Dank u wel. Dank u zeer, meneer Verterelen. VVD, Welkom, som? Dank u, voorzitter. Um, we hebben toch nog een aantal vragen met betrekking tot het uh, stuk. Het is prima voor situationeel uh, grondbeleid. Maar uh, met name als het even gaat om bedrijfsterreinen en bedrijfsruimten... wordt er gekozen voor de comparatieve methode. En de vraag is in hoeverre dat wenselijk is... Uh, op het moment dat je kijkt naar het hier in Zandvoort... Op het moment dat je zeg maar, gaat kijken richting industrie, bijvoorbeeld in Haarlem... Uh, is dat logisch. Maar op het moment dat je hier uh, uitgaat, uh, uitgaat van loodsen... en zeker ook met de ontwikkeling in Nieuw-Noord... waarbij je ook nog eens een keer een, zeg maar, gemengd, in combinatie met wonen... lijkt het meer voor de hand liggend om voor residueel te gaan. Um, dus is dat een optie? En zo nee, waarom niet? Um, en dan wordt er ook op een aantal vlakken wordt er een voorschot genomen... op een aantal andere nota's die eraan komen... Um, ik ben even de namen kwijt. In ieder geval met een nota spelregels en instrumenten sociale huur. En er was nog een andere nota. In hoeverre kunnen, uh, staan daar... Uh, um, als we dit vaststellen, wat zijn de consequenties voor die nota's? Uh, laat ik hem dan even kort uh, samenvatten. En in hoeverre uh, is dit stuk... Um, is de looptijd correct, want de uh, omgevingsvisie komt er aan per 1 januari 2022. Is het dan noodzakelijk om het stuk opnieuw te gaan herschrijven? Dank u wel. Dank u vriendelijk. Ik kijk nu naar de, de oude partij. de heer Kramer. Ja, dank u voorzitter. In de besluitvorming uh, wordt uh, zeg maar nog ook nog twee wijzigingen gevraagd met terugwerkende kracht voor het doorvoeren in de financiële verordening. Uh, wat zijn de consequenties van die besluiten en waarom is hier geen nadere toelichting op gegeven? Dan op pagina 6 onder ad 1... Uh, ...staat uh, gesteld dat het enerzijds gaat om de kwaliteit van de openbare ruimte... ...en anderzijds om de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De gemeente legt dit vast in separate beleidsnota's. Welke beleidsnota's uh, worden bedoeld hier, voorzitter? En dan uh, onder ad 4 staat dat de gemeente streeft naar een optimalisatie van het financieel resultaat... Um, nou, op zich uh, is dat uh, niet slecht. Maar uh, voorzitter, wat wordt beoogd met deze uitspraak? Het is namelijk voor Open uh, zeer de vraag of het financiële resultaat van bijvoorbeeld de grondexploitaties bij entree- en badhuisplein leidend moet zijn. Beoogde doelen en uh, doelgroepen zoals uh, sociaal en betaalbaar die net werden aangehaald. kwaliteit van plannen, maar vooral ook maatschappelijk draagvlak door participatie zijn evenzeer belangrijk en misschien zelfs nog wel belangrijker... dan uh, het financieel resultaat bij deze twee uh, ek, uh, grote uh, uh, uh, ontwikkellocaties. Uh, dan staat op pagina 13 in het staatje... actief grondbeleid onder onteigening privaatrechtelijk. Uh, moet dat niet zijn publiekrechtelijk? En dan, uh, voorzitter, in de staat verantwoordelijkheden en bevoegdheden staat op pagina 21 een aantal bevoegdheden die door het college zijn doorgedelegeerd aan het hoofd van de afdeling vastgoed. Uh, een vraagje, is: zijn daar uh, nog aanvullende specifieke uitvoeringsafspraken over gemaakt uh, om uh, nou, uh, het vier -ogen of andere soort zaken... Uh, nou, uh, mijn collega Keurense had het net al eventjes over uh, spelregels en uh, instrumenten sociale huur betaalbaar. Dat die zijn vastgelegd. Nou, uh, waar zijn die vastgelegd? En zo ja, kunnen wij dat uh, krijgen uh, voor uh, de raadsvergadering. Want uh, anders uh, zouden wij het voornemen hebben om met een motie te komen om met name bij de betaalbaarheid aanvullende uh, afspraken te maken. Uh, en dan, uh, voorzitter, uh, wat uh, mevrouw Keurense al aanhaalde met betrekking tot bedrijfsterreinen... ook wij zien hier uh, veel liever uh, de residuele uh, waardebepaling... En uh, met name ook omdat uh, die uh, worden getoetst door een uh, onafhankelijke taxateur, Voorzitter, voor zover de eerste termijn. Openzet, hartelijk dank. GroenLinks. Ja, voorzitter. Uh, ik sluit me graag aan bij de woorden van het CDA, de toevoegingen van de Partij van de Arbeid. En bij de woorden die de PV heeft gezegd wat betreft uh, de, de leesbaarheid van een stuk. En tot slot sluit ik me ook aan bij de woorden van de heer Kramer wat betreft uh, de betaalbaarheid. Uh, voor de, van, de, ...van de huurprijzen. Uh, en dat in eerste termijn, dank u wel. Er blijft niets over, dank u. D66. Nee, er blijft inderdaad niks over. Uh, wij vinden het een goed stuk, hebben niet echt veel vragen. De meeste vragen zijn al door collega's gesteld, dus ik ben zeer benieuwd naar de beantwoording. Dank u. Mag ik dan gelijk kijken naar de grote van vanavond, meneer Molenburg. We gaan weer om ons best doen, voorzitter. Uh, ook daarin, weer uh, in de wetenschap, dat ik een, uh, een goede steun in de rug heb. Uh, ik zal zelf een paar vragen beantwoorden. En een paar vragen die wat meer de techniek ingaan, gaarne overlaten aan degene die daar echt verstand van hebben. Uh, met betrekking tot de. Vraag over de spelregels. Um, dat, dat staat hier aangekondigd en dat stuk dat lag klaar in het college. Maar gezien de, de, de het was in de laatste collegevergadering de demissionaire de staat van het college. Hebben we besloten dat in ieder geval aan te houden en te wachten tot er een nieuw college zit. Omdat we vervolgens weer met elkaar te bespreken um, dus dat is in ieder geval even de de staat van uh, uh, dat stuk met betrekking tot de spelregels voor die uh, voor die sociale bewoning um, dan um, ja, um, um, um, um, um, ben ik het eens uh, met de, de opmerkingen die gemaakt zijn door de heer kramer met betrekking tot um, de leidende principes binnen exploitaties. En dat is ook wel natuurlijk wat hier ook uh, beoogd wordt met dit stuk... om juist situationeel goed te kijken... en juist ook gewoon al die elementen ook mee te kunnen wegen. Maar goed, dat, um, dat gezegd hebbende um, um, ja, realiseer ik me ook wel... dat het stuk wat er nog achteraan moet komen... daarin wel uh, uh, ook relevant is. Um, even kijken. Ik kijk verder even... Um, ja, we gaan even kijken hoe ver we komen met de ambtelijke beantwoording, en dan kijk ik nog eventjes uh, uh, door mijn aantekeningen heen of ik dan nog dingen heb laten liggen. Mevrouw ja. van Alva, gaat u gang? Uh, ja, de eerste vraag die ik genoteerd heb is van de VVD uh, over de bedrijventerreinen. Mevrouw Van Alve, wilt u de microfoon ietsje meer naar u toe trekken? Over de, de vraag over de bedrijventerreinen van de VVD en ook uh, de heer Kramer van de OPZ uh, over de comparatieve methode bij bedrijventerreinen. Uh, daar kiezen we bewust voor omdat uh, bedrijven ook uh, specifieke inrichtingen hebben in hun panden en die gaan dan in mindering op de residuele grondwaarde waardoor de gemeente eigenlijk uh, uh, een nadeel kan halen. Uh, vandaar dat uh, veel gemeentes ook gewoon kiezen voor een comparatieve methode. Uh, overigens dat ook uh, net zo marktconform als residuel. Uh, dat voorschot op de nota's die is net beantwoord over de kaders. Die volgt. Uh, besluitvorming over de financiële verordening. Even kijken wat was de vraag. Uh... Dan nog een vraag op pagina 6 over de welke beleidsnota's. Nou, dat zijn onder andere de woonvisie, structuurvisie, eigenlijk alle nota's die over de inrichting van de ruimte gaan. Er ligt ook een handboek openbare ruimte bijvoorbeeld. Aan die kwaliteitseisen moeten ook steedbouwkundige plannen voldoen. Uh, verder, onteigening is volgens mij nog steeds privaatrecht. Uh, Tabel 21, aanvullende afspraken over de afdeling vastgoed... Uh, nou ja, dit is gewoon de werkwijze eigenlijk die uh, het ambtelijk apparaat van de gemeente Haarlem uh, volgt. En dit is ook nu zo uh, doorgevoerd in de uh, gemeente Zandvoort. Uh, dan de spelregels kwam nog een keer terug. En het bedrijfterrein, de residuele waarde. Ja, ik vind het comparatief logischer, uh, nou ja, vanwege wat ik net zei. Um, ja, verder heb ik volgens mij geen vragen. Sorry. Ik zit tegelijkertijd te lezen en na te denken. Um, ben ik duidelijk genoeg geweest voor iedereen of is er nog iets onduidelijk wat ik nog moet beantwoorden? Ik kijk rond. Heeft iedereen al best te doen? Eerst de heer van Tichelen? We hadden nog een verzoekje openstaan voor een verklarende woordenlijst. Uh, ja, dat, uh, dat kan. Uh, ik weet niet wat precies onduidelijk is, maar... Um, het is niet precies bekend wat onduidelijk is, maar ik denk als u de verklarende woordenlijst geeft die erin staan, dan komen de onduidelijkheden vanzelf naar voren toe. Nou, -misschien, misschien mag Stefan, ik nog, u dat mag ook ik nog het zeg. voorstel doen dat als de heer Van Tichelen uh, bepaalde woorden lastig vindt, dan is er ambt ambtelijke bijstand altijd beschikbaar om dat nog even nader met u door te nemen. Ik zag, ik zag nog een vraag van meneer Stefan. ja. Heel kort, als u toch nog even de la, uw laatste vraag wilde beantwoorden, want de rest heb ik wel begrepen al, verstaan, alleen het laatste heb ik niet verstaan. Als u het laatste punt wat u maakte, uh, van, wat u voorlas. Wat was mijn laatste punt? Sorry. Wat was het laatste punt, meneer Stefan? Het was... Ja. Sorry, ja, Over de bedrijventerreinen. Of... U las net, nog uh, voor, voor de interruptie van Van Tegela, uh, maakte u uw laatste punt, u antwoordde de laatste vraag. Die laatste beantwoording heb ik niet gehoord. En waar ging die vragen. over? Dat weet ik dus niet. Dat heb ik niet gehoord. Ik heb aanvullende afspraken over tabel 21, bedoelt u die misschien, van de afdeling vastgoed? Dit is heel apart. We weten niet wordt wat we gevraagd hebben en het antwoord is ook zwevend. Het, ja, of de bedrijventerreinen, maar die had ik al, uh, ja, die had ik al eerder uh, beantwoord. Mevrouw van Alven, hartelijk dank. Ik kijk de leden nog gezond en ik zie dat er enkele vragen blijven zweven. Zal ik ze even volgorde behandelen? Meneer de Graaf, gaat u eerst. Geen vraag meer, dank u. Wilt u ook gelijk zeggen of het een hamerstuk is? C CDA? Uh, hamerstuk. GroenLinks. Hamerstuk, ja. Hamerstuk. Meneer Kramer had nog een vraag. Ja, uh, voorzitter... Um... Belangrijk is, als wij deze noten vaststellen, dan stellen wij ook de grondprijzen vast vanuit de grondprijzenbrief. Maar als wij niet weten, zeg maar bij goedkope koop of middeldure huur, wat de spelregels nou exact zijn, dan ben ik eigenlijk van mening dat je dit niet kan vaststellen. Dus ik hoor graag van... ...van de burgemeester... Uh, ...of het mogelijk is dat wij alsnog die spelregels... ...wel voortijdig krijgen... ...dan wel dat we dit, deze nota aanhouden... ...tot die spelregels ook daadwerkelijk uh, naar ons toekomen. We brengen straks licht in de duisternis. Mevrouw Ja, voorzitter, dank u wel. En ik had nog even gekeken, want het ging over twee notas... waarnaar nou wordt verwezen. En naar de spelregels en naar de notakades en in instrumenten. Dus dat zijn twee onderdelen... Dus uh, daar graag nog een toelichting op. En even toch even terugkomend op, de, op het uh, bedrijventerreinen. Want um, uh, er wordt verwezen naar een specifieke inrichting. Maar ik heb juist voor uh, bedrijventerrein en Nieuw-Noord en de ontwikkelingen daar uh, expliciet aangegeven dat, er, uh, dat we meer toegaan naar zeg maar uh, kantoor annex loods in combinatie met wonen. Um, en waarom wordt er dan geen residueel toegepast en zou dat niet beter zijn? Dus daar toch graag een toelichting over. En wat is er eigenlijk überhaupt op tegen om het wel residueel te doen? En voorzitter, we gaan ook, uh, de heer Kramer gaf het al even aan, de grondprijsbrief. Die zit er ook bij, ik, uh, ik, want daar hebben we het nog even niet over gehad. Maar in de grondprijsbrief um, wordt, er, uh, wordt voor uh, parkeren... Opeens een, uh, een uh, methodiek bepaalt die niet in de nota zelf staat benoemd. Dus daarmee is de grondprijsbrief in tegenspraak met de nota zelf. Uh, behoeft dit uh, aanpassing via een amendement of is daarvoor een andere reden waarom het zodanig is opgenomen? Dank u wel. Dank u, mevrouw. Uh, meneer Van Tichelen, gaat u gaan. Ja, voorzitter, dank u wel. Kijk, als wij hier praten over uh, termen als uh, comparatief en residueel en weet ik het allemaal. Uh, dit is een openbare vergadering, daar luisteren mensen thuis mee. En op meneer van Tichlans loopt het niet zo relevant. Maar het zou wel handig zijn als mensen die proberen deze bijeenkomst te volgen, dat ze het ook een beetje kunnen begrijpen. En dat het geen abracadabra voorzitter wordt. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen achter hun oren krabben. Maar goed, uh, we, we vinden het nog steeds wel een hamerstuk. Dat dan weer wel. Dank u wel. Dank u, meneer Vertiegelen. Uh, GBZ. Uh, GBZ is een beetje aan het twijfelen, geraakt door de, de, de opmerkingen van OpenZ. En uh, ik wil dus die beantwoording ook liever eerst afwachten voordat ik het tot hamstuk verklaar. Dank u. PvNA. Sluit ik me bij aan. Dank u. Dan geef ik het woord aan de burgemeester, of misschien aan mevrouw... Nou, ik, nee, ik zou even starten. Uh, voorzitter, want de, ja, de, de vraag die de heer Kramer heeft opgeworpen brengt mij even in een dilemma. Uh, ik, ik zou normaal gesproken zeggen, dat zou ik even in het college moeten overleggen. Uh, want, want strikt genomen hebben wij gezegd in die laatste collegevergadering van, nou ja, dat, het stuk zoals te licht. Uh, ja, dat... dat, dat, dat, dat ja, leent zich in feite niet om in deze staat uh, uh, om, dat, om dat vast te stellen. Uh, tegelijkertijd, ja, ik moet zeggen als ik het een stuk bezien dan kan ik me niet voorstellen dat daar een, een hele intensieve tegenstelling in uw raad over bestaat dus ik neem hem even mee en wat, wat dat betreft neem ik hem even in beraad en kijk ik of we voor de raadsvergadering alsnog het in uw richting laten komen uh, en ik kijk eventjes um, richting de ambtelijke ondersteuning voor wat betreft de vraag um, stel dat we het even aanhouden tot we dat stuk er achter hebben liggen vloeit daar bloed uit of niet mevrouw Van Alven. Misschien voor Watertorenplein en de onderhandelingen die daar nu lopen. Maar het hangt er vanaf of je dan nog voor de zomer kan vastgesteld worden. Uh, iemand zegt voorzitter, meneer Kramer. Ja, als het juist voor het Watertorenplein is, dan ben ik wel heel erg benieuwd naar de spelregels. En vind ik dat we niet los van die spelregels dit kunnen besluiten. Dank u meneer Kramer. Ik kijk weer naar mevrouw. Nee, dan kom ik daar nog ja, even op terug. Um... U, kom, u komt er schriftelijk op terug en ja. daar in de schriftelijke antwoord verwerkt u ook in wat voor wijze, op wat voor wijze wij het in de Raad gaan behandelen, zo ja of niet. Ja, en dan um, pakken we daar ook nog even een nadere toelichting in de verschillende wijze van, uh, van berekening uh, in mee, uh, ter onderbouwing daarvan. Uh, ja, voor de bedrijfterreinen dan? Voor de bedrijfterreinen expliciet, ja. Dus uh, even kijken. Volgens mij waren dat het twee punten die nog open ja, stonden behouden. Dus dat ene punt over die, die verschillende methodiek die benoemd werd tussen de uh, enerzijds de nota zelf ja, ja. en de grondprijsnota. Dus misschien dat u daar nog even op ingaat. Uh, de grondprijsbrief heb ik nu even niet bij de hand, dus dat zou ik even moeten uitzoeken. Ik denk, als ik het goed begrijp, burgemeester, dat u ook dat uh, probleem wat mevrouw aanhaalt in uw antwoord verwerkt. Doe mij. Dank u, u stel ik hiermee vast dat dit agendapunt behandeld is en het een bespreekpunt wordt. Als het antwoord schriftelijk anders uitgeeft, dan merken we dat. Dank u. We gaan daarmee door naar het volgende agendapunt. En dat is agendapunt 12. Dat ligt hier nauw tegenaan. Meer pers perspectief grondexploitaties 2020. Beterom, de heer Molenburg en ondersteuning van mevrouw Van Alve. Ik kijk rond en ik zie dat GroenLinks. GroenLinks alleen, gaat uw gang. Nou, dat is mooi, voorzitter, dank u wel. Uh, we hebben twee korte vragen. Wat betreft uh, de kanttekeningen en risico's die staan vernoemd in het stuk, zien we bij het Watertorenplein wel dat de risicokanttekening 30% sociale huur is opgenomen, maar bij de twee andere projecten, Badhuisplein en Entree wordt niet. Dus de vraag is waarom daar wel en uh, op die andere twee punten weer niet. En tot onze verbazing, en nou, het zal u niet uh, voor een verrassing komen staan, zien wij vaak uh, het getal 0% qua groen staan. En onze vraag is dan waarom schrijven we daar steeds 0% op? Willen wij geen groen meer in de wijken of in de nieuwe ontwikkelingen? Dank u wel. Dank u vriendelijk. Meneer Kraam, gaat u gang. Ja, voorzitter. In de tekst lees ik dat de grondexploitaties in de MPG kunnen worden beschouwd worden als nul situatie. Wat inhoudelijk deze nul-situatie inhoudt, is niet duidelijk te herleiden. Voorzitter, dit vraag ik omdat ik constateer dat er de afgelopen jaren aanpassingen in de grondexploitatie zijn doorgevoerd... terwijl er toen eveneens werd gesproken over een nulsituatie. Met als voorbeeld, op bladzijde 12 staat, in 2019 is er verder gewerkt aan de planvorming van de grondexploitatie... voor de entree Pallesplein is een concept stedenbouwkundige visie en plan naar aanleiding van eerdere participatie en nieuwe inzichten aangepast... Het gaat om globale uitgangspunten met betrekking tot onder andere meer volume en hoogte. Voorzitter, deze aanpassingen zijn, als ik het goed begrijp, onderdeel van het nul scenario. Deze zijn echter een nimmer, nimmer inhoudelijk voorgelegd aan de Raad. Alleen via een melding via de vaststelling van de NPG's. Wij voelen ons dan ook niet gecommuteerd aan die aanpassingen als wij daar geen verdere uitwerking over kunnen krijgen. Op pagina 4 staat eh, dat op een aantal beleidsvlakken eerst nog een keuze gemaakt moet worden door de Raad voordat dit verwerkt kan worden in de grondexploitaties, zoals sociale woningbouw en parkeerbeleid. Deze zullen afzonderlijk aan de Raad aangeboden worden er na participatie. Voorzitter, waarom in eerste instantie niet voorafgaand aan participatie eerste kaders voorleggen aan de Raad, zodat herhaling van ervaringen. Eh, ...met betrekking tot de entree Zandvoort kunnen worden voorkomen. Voorzitter, op pagina 12 staat het uitgangspunt in de drie grondexpectaties ...dat er net als het eerdere uitgangspunt geen sociale woningbouw opgenomen is. De Raad zal hier eerst inhoudelijk besluit over moeten nemen. Naar nou, mijn mening is deze voor het Watertorenplein wel degelijk genomen... Voorzitter, is de ambtelijke organisatie van Haarlem aangesloten op de beleids, eh, besluitvorming van deze raad of vergis ik mij dat een dergelijk besluit niet is genomen? Op pagina 22 staat over de ontwikkeling van de entree, momenteel wordt een initiatief vanuit de marktnader onderzocht, wat mogelijk tot aanpassing van de visie zal leiden. Dit kan een kans zijn, maar ook een risico doordat het proces langer kan gaan duren... als het opnieuw ter participatie voorgelegd moet worden. Voorzitter, ik ben toch van mening dat wij recent een raadsinformatiebrief hebben ontvangen van de wethouder... en dat de wethouder met de omgeving een herstart gaat maken met betrekking tot de participatie. Klopt dat? De BBV... Voor de heer Van Tichelen, besluit Begroting en Verantwoording, schrijft voor dat de looptijd van een grondexploitatie maximaal 10 jaar mag bedragen. Hiervan mag alleen gemotiveerd worden afgeweken. De motivering moet ook voorzien zijn van risicobeperkende beheersmaatregelen. Voorzitter, de huidige looptijd van deze grondexploitaties zijn naar onze mening al verder 10 jaar overschreden. Wat kan in dit verband als risicobeperkende beheersmaatregelen voor de grondexploitaties Antré en Battesplein worden beschouwd en in hoeverre zijn deze getroffen? Voorzitter, ter afsluiting nog een aanbeveling voor het nieuwe college. Zandvoort kent op deze grondexploitaties zodatig in de jaren opgelopen plankosten dat die slechts kunnen worden terugverdiend als er een onwenselijk groot bouwvolume wordt gerealiseerd. Leidend dient naar onze mening te zijn dat als het verschil tussen gewenste bouwvolume en ongewenst, maar noodzakelijk bouwvolume om gemaakte kosten terug te kunnen verdienen, indien dit maatschappelijk en of stedenbouwkundig opzicht ongewenst wordt geacht, dat wij het tekort dan moeten afboeken. Voorzitter, dank. Dank u. Ik kijk naar de VVD. Ja, interruptie, meneer Vertigelen. Was er een interruptie? Ja, ik zie een interruptie voor meneer Kramer van de heer Van Tegelen. Gaat ja. u uh, Meneer Kramer, een vraagje. Bent u het niet met de PVV eens dat het in het kader van de transparantie naar de Zandvoortse burgertour ook handig zou zijn om bij gebruik van afkortingen deze eenmalige even voluit uit te spreken, zodat de mensen weten waar we het over hebben? Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Tichelen. Ik zie meneer Kramer al knikken. Dus ik ben het volledig met u eens. Vandaar ook dat ik de afkorting voor u en voor de luisteraars de uh, voluit zij heb al, gezegd. Voorzitter, het al. Meneer Kramer is het met u eens. VVD. Dat staat voor Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, voorzitter. Goh. Nou, om even de afkorting aan te geven. Uh, voorzitter, ehm... Um... Eigenlijk uh, uh, aanhakend bij wat de uh, OPZ aangeeft... heeft dat betrekking op de, uh, de, de grondexploitatie voor het Watertorenplein. Wat je ook ziet, van we nemen, uh, nu toch de, de stellen de grondexploitatie vast voor 2020... in ieder geval meerjarig. En daarbij wordt niet uitgegaan van het principe 30% sociale huur. Waarom niet? Um, ik heb in ieder geval, laat ik het op voor, uh, voorschot vastnemen... ook uh, van, uh, van tevoren de vraag gesteld... ...en dan wordt er gezegd van ja, er wordt die, uh, op dit moment nog onderhandeld met partijen. We weten dus niet wat de uitkomst kan zijn van uh, de 30%. En stel nou dat het niet zo is, dus dat de onderhandelingen uh, vastlopen... ...dan hoeven we het niet op te nemen. Uh, voorzitter, dat antwoord dat heeft mij uh, bevreemd aan de voorkant. Want is het niet zo dat uh, de wens is van de Raad, in ieder geval ook het besluit van de Raad om de 30% op te nemen en dat je dat op die manier ook dan in je grondexploitatie dient te verwerken. Dus uh, dan hier nogmaals in de openbaarheid de vraag, waarom gebeurt het niet? En dan voorzitter, met betrekking tot de percentages die we aanhouden... daar wordt uh, uitgelegd waarom de rente, rente en de disconteringsvoet, hoe we die gebruik, uh, gebruiken, kostenstijging... maar de opbrengststijging wordt niet aangegeven, wordt niet onderbouwd, uh, hoe we die vaststellen... Um, is daar een reden voor of is dit, een, uh, is dit opgenomen in de financiële verordening? Um, dat was even de vraag. Dat was mijn eerste termijn. Dank u wel. Dank u, vriendelijk. Vrijheid voor... Nee, zoword. Ik kijk verder. Uh, ja, dank uh, u gaat wel. Gaat uw gang. Kijk, dank u wel, voorzitter. Uh, het CDA... Die uh, zal ik niet uh, voluit uh, spreken, maar wij constateren dat uh, de MPG, dus uh, even kijken, meerjaren grondexploitatie, uh, geen inhoudelijke mutaties uh, bevat. Het is eigenlijk alleen een technische uh, actualisatie. Uh, dus uh, wat ik in de stuk zie is dat hij wel breder is uh, ingestoken... Uh, dus hè, dat de vorige berekeningen die bieden minder uh, mogelijkheden uh, en wat dat betreft hebben wij verder ook uh, geen op- of Dank u wel. Dank u vriendelijk. Ik ging de PvdA voorbij maar ik denk dat dat terecht was. Uh, wat bedoelt u met u? Het is terecht dat u de Partij van de Arbeid Denk erbij Nee, dat u mij niet zwaaide of zo tot u wat wilde zeggen. Zo u u gaf aan dat u het rondje ging doen, dus ik ging, ging, ging ervan uit dat u mij niet gaat overslaan. Dat is ook gebeurd. Dank u wel. Maar ik zal u niet teleurstellen, ik maak het kort. De vragen zijn gesteld, we hebben geen extra vragen daar aan toe te voegen. Dank u, vriendelijk. Ik geef het woord... Ik geschorst voor 2,5 minuten. Meneer de voorzitter, u heeft er toch een handje van om mensen over te slaan. Ja, ik, ik word schorst voor 2,5 minuten. Voorzitter, mag ik even? Wij hebben onze inbreng ook nog niet gedaan. Kunt u misschien daarna beter schorsen of niet? Nou, er is enige spoed, daarom vraag ik het juist, die, die schorsing. Gaat, nee, oh, ik dacht dat is... Uh, nee, we gaan rustig verder. Ik, ik, dacht... ik, ik had even behoefte om even een paar antwoorden even af te stemmen en, en te ordenen. Dus ga, ga, ga u gang. Er is geen spoed, dus ik geef iedereen de gelegenheid. Mevrouw Van der Veld. En dan bent u aan de beurt. Meneer Deen of meneer Van Tichelen. Mevrouw Van der Veld, gaat u gang. Ja, dank u wel. Over het stuk zelf uh, niet zo heel veel. Naar aanleiding van wel. En dat komt eigenlijk door de woorden van de VVD net. In, in hoeverre met die 30% rekening gehouden wordt we hebben natuurlijk een raadsinformatiebrief gehad over het Watertorenplein dat daar 37% sociale huur gerealiseerd gaat worden en ja, is daar al een doorberekening op gemaakt wat dat betekent voor de grondexploitatie daar wil ik het bij houden dank u meneer Deen of meneer Van Tegelen meneer Deen gaat u, u. gaan. Dank u wel voorzitter. Uh, wij sluiten ons grotendeel samen met de woorden van de heer Kramer en mevrouw Keurensson. Uh, we vinden het inderdaad belangrijk dat de raad nog uh, beleidskeuze moet maken die, die behoorlijk wat financiële consequenties kunnen gaan hebben voor de grondexploitaties. Het is dus ook op dit punt lastig om daar op dit moment iets over te zeggen. Uh, voornamelijk gaan wij daarom rustig de afzonderlijke ontwikkelingen en vorderingen aangaande de diverse projecten rustig afwachten. Dank u wel. Dank u zeer. Ik kijk naar de portefeuillehouder en ik vraag hoeveel. drie minuten schors ik in deze vergadering. Dank u. en zijn muzikanten. Een uh, paar maanden geleden was hier tijdens uh, de uitzending uh, uh, CFM Jazz... als gast Klaas Fopma, een Amsterdamse zanger-gitarist. En uh, dat was een geanimeerd gebeuren. En hij kwam met heel veel voorbeelden... die hem hebben gebracht tot het maken van de cd... En van die CD, daar gaan wij nu uh, een stuk laten horen. Hit the jive jack. En uh, het grappige is dat uh, zijn begeleiders... Thijs Kuppen op de piano, Sven Schuster op de bas... en Philip ten Bos op het slagwerk... die worden genoemd als... Uh, All the guys sing on hit the jive jack. Klaas Vopma. Jive check, put near the pocket till I get back I'm going downtown to see a man And I ain't got time to shake your hand Hit that jive check, put near a pocket till I get back Time and time waits for no man And I ain't got time to shake your hand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 Open een wederom de vergadering. Hartelijk dank voor uw begrip. en Ik geef gelijk het woord aan de heer Molenburg. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, excuse, ik had even behoefte aan een korte ruggespraak. Omdat um, met name het punt rond uh, de sociale component binnen het Watertorenplein... dat daar even een discussie over ontstond. En nou, gezien de aard van het dossier uh, had ik behoefte aan een uh, korte terugkoppeling... waarbij we inderdaad geconstateerd hebben dat weliswaar er um, rekening gehouden wordt met een aantal elementen... maar dat nog wat ons betreft dat in ieder geval onvoldoende is meegenomen. Dus um, ik zou eigenlijk een procesvoorstel met u willen doen. Dat bestaat uit drie delen. Deel 1, een aantal van de door u gestelde technische vragen schriftelijk beantwoorden. Twee, um, de verwerking voor wat betreft het Watertorenplein... Uh, ...in het stuk op te nemen en we hebben net even gekeken wat ons betreft zou dan uh, ja, qua proces het het beste zijn om het dan over het recess heen te tillen en het in september terug te laten komen. Dat betekent ook dat een nieuwe portefeuillehouder in ieder geval daar ook uh, uh, mee uh, nou, aan de slag kan, mocht die er zijn tegen die tijd. Uh, hartelijk dank. Wordt het daarmee eerst in de reguliere commissie behandeld? Dan komt het terug in de commissie, ja. Fantastisch. Um, heeft u daar nog een aanvulling op? Nee, nee dat was in ieder okay. geval niet mijn procesvoorstel. Ik neem aan dat de leden zich hierin kunnen vinden. Uh, de dus vragen worden schriftelijk beantwoord. En samen met de antwoorden vinden we dit terug in de komende sessie. Ja? Hartelijk dank. Ik sluit u hiermee dit agendapunt af. Met een hartelijke dank naar mevrouw en de portefeuillehouder. Ik ga verder en ik kijk naar toch een van de belangrijke agendapunten. Punt 13, de rondvraag. De rondvraag is een vraag en het is geen vergaderpunt. Ik begin vooraan, D66. CDA, GroenLinks. CDA, stak er vier op? Oké, okay. GroenLinks. Ja voorzitter, we hebben twee korte rondvragen. Rondvraag 1 is uh, wat betreft Schiphol, dus je denkt Schiphol, Zandvoort, hoe kom je erop? Uh, de luchtvaartnota 2020-2050 ligt voor inzage uh, tot en met 9 juli bij de Rijksoverheid... Um, en dat geeft de gemeentes de kans om uh, hen, of, de, de problemen op te noemen waar zij tegenaan lopen. Nu zult u denken, oké, okay, uh, op dit moment zijn er 500.000 vluchten toegestaan, maar we kunnen gaan groeien in die noten naar 800.000 vluchten. En die 800.000 vluchten zou wellicht ook een probleem kunnen zijn voor Zandvoort, omdat daar gewoonweg meer ruimte voor nodig is in het luchtruim. En dat zou kunnen betekenen dat er meer overlast is. Nou is in de gemeente Bloemendaal al... Uh, ...heeft zich al aangesloten om, om daar uh, ook een zienswijze op in te dienen. En de vraag aan de portefeuillehouder in deze is... ...zou de gemeente Zandvoort dat ook willen overwegen? En de tweede vraag is de volgende. En dat is uh, wat betreft het groenbeleid. Uh, wij hebben gezien dat in een hele droge periode er, er overal is gemaaid... ...en daar ook grote delen van het gras zijn kapot gemaaid. En de vraag is, en daar mag de portefeuillehouder in de toekomst schriftelijk op terugkomen... ...waarom dat is gedaan en waarom er niet rekening is gehouden met de weersomstandigheden. Dank u wel. Ja voorzitter, een, uh, ik denk nu een kleine maand, uh, drie maanden terug hebben wij vragen gesteld over de strandbungalows... En uh, vragen in de lijn van of uh, de wethouder uh, gehandeld heeft uh, in lijn met uh, datgene wat de raad heeft vastgesteld. Daar hebben wij uh, een uh, maand terug nog eens een aanvullende vraag op gesteld. Tot op heden hebben wij nog steeds geen antwoord. En uh, het verbaast ons een beetje omdat wij gevraagd hebben naar stukken die er uh, wel degelijk zouden moeten zijn als zij het beleid uh, zou hebben uitgevoerd. Ik hoor graag wanneer ik wel antwoord hierop kan krijgen. Heer Rappel, dank vriendelijk. VVD niet. Ik zie de PVV. Nee. Ik zie nog een oudere partijlid. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ik zou willen vragen wat naar verwachting de consequenties zijn voor de algemene uitkeringen aan gemeenten uit het gemeentefonds in verband en in relatie met de gevolgen van de COVID-19-pandemie. Dit omdat er een directe relatie is... met het uitgaven- en besteedniveau vanuit de ministeries. U begrijpt de teneur van de vraag. Nico. Bedankt dank ik u alle bijzonder voor de vergadering en uw bijdrage in deze vergadering. En ik wens u bijna, meneer Kramer. U uw vinger op. Ja, ik wil even de complimenten geven aan de wethouder voor deze prettige vergadering. Meneer Kramer, u hebt een voorzitter, dat doet de voorzitter. Dank u. Vrienden. Mag ik misschien, want we hebben volgens mij tegenwoordig dat er als er mondeling vragen afgedaan worden, dat ze dan afgedaan worden. En in ieder geval... voor een paar vragen kan ik dat. Uh, nee, we zijn op de hoogte van de... In de... gaat u gang. <laughs> Dank u wel, voorzitter. We zijn op de hoogte van de... Uh, van de Schipholnota. Overigens moet ik zeggen, ik heb uh, vanuit de Hondenvenen... Uh, jarenlang deel uitgemaakt van het schiphol-overleg en daar één ding geleerd, dat je met als je met vele kleintjes optrekt dat dat heel veel uit kan maken um, dus we zullen ook zeker uh, ook kijken wat Bloemendaal uh, uh, inbrengt en, uh, en hoe we daar op aan kunnen sluiten uh, groenbeleid zal inderdaad schriftelijk op teruggekomen worden um, met betrekking tot de vraag van de heer Kramer over de strandbuggeloos daar lagen antwoorden klaar maar die zijn ook um, in, de, in de wielen gereden door uh, uh, uh, het recente vertrek van de portefeuillehouders. Um, ik zal dat oppikken en daar naar kijken dat dat zo snel mogelijk uw kant opkomt. En voor het overige uh, was er een vraag over het gemeentefonds. Nou, daar is op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid over. Wat wel zo is, is dat er sprake is van nou, onderhandelingen tussen VNG-ministeries. Uh, uh, uh, met betrekking tot de vragen die er spelen. Nou, een van de dingen waar wij bijvoorbeeld tegenaan lopen is als je dat pondsgewijs zou doen volgens de normale verdeling van het gemeentefonds... Ja, ...zou je toch als Zandvoort wel een klein beetje achter kunnen lopen... ...omdat wij weer specifieke problemen hebben, bijvoorbeeld als het gaat om parkeren. Um, dus daar uh, hebben we nog geen duidelijkheid over... ...maar daar uh, zullen we uw inzicht in verschaffen zodra dat er is. Dank u wel, voorzitter. Dank u zeer voor deze antwoording. Uh, Dan dus stel ik hiermee tot het zijn van de vergadering. Ik dank iedereen, in het bijzonder onze portefeuillehouder... ...en ik krijg terug meteen het gevoel van waarom zoeken wij eigenlijk een college... Burgwezen, hartelijk dank voor deze hand. De eerste bezuinigingen zijn al ingeboekt. De, uh, uitzending Jazz En uh, bedankt voor het luisteren. Het was gezellig om alles weer eens uh, uit de kast te mogen trekken. En uh, ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Ik sluit af met de wens uh, goede week. En volgende week is er weer een collega die hier plaatjes komt draaien. We sluiten af met Karel Schulze. Met Jean-Louis van Dam aan de keyboards. Martin Zandscholte. Basgitaar Maarten Kruiswerk op het slagwerk. Tot dan.